11 uur. Het los journaal Door Ralt Megens. Het Nationaal Kinderoncologisch Centrum wordt gevestigd in Utrecht. Het moet een internationaal bekende kliniek worden... waar toponderzoek wordt gedaan naar kanker bij kinderen. Eerder leek het erop dat de kliniek in Amsterdam zou komen. Maar nu is voor Utrecht gekozen... omdat daar ook het nieuwe kankercentrum voor volwassenen komt... na de fusie van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis... en het kankercentrum van het UMC. Bovendien zit in Utrecht het Wilhelmina kinderziekenhuis. Kinderartsen zijn blij met het nieuwe centrum. Het grote voordeel is dat uh, alle kinderen met kanker op één plek behandeld kunnen worden. Terwijl dat nu op meerdere plekken is. En Alle vormen van kinderkanker zijn zeldzaam. Dus dat is niet heel slim om dat op meerdere plekken te doen. Want dan kun je nooit voldoende ervaring opbouwen met behandeling. Dus de kwaliteit van de zorg gaat gewoon omhoog omdat je behandelingen vaker uitvoeren door hetzelfde team. Minder zware gevallen kunnen vanaf 2015... mogelijk nog in andere ziekenhuizen worden behandeld. Jaarlijks krijgen ongeveer 500 kinderen kanker. De KNVB heeft 17 betrokkenen bij de rellen voor het Maasgebouw van Feyenoord... een stadionverbod voor zes jaar opgelegd. De straf geldt voor alle Nederlandse stadions en gaat per direct in. Bij de ongeregeldheden op 17 september... voorafgaand aan de wedstrijd Feyenoord-De Graafschap... Zagen enkele agenten zich genoodzaakt hun pistool te trekken. Ze verkwamen zo dat Feyenoord-hooligans het Maasgebouw binnenkwamen. De door de KNVB opgelegde stadionverboden staan los... van het strafrechtelijk onderzoek dat nog loopt. Het verkeer op de A2 in Limburg heeft de hele ochtend last gehad van twee koeien. Vannacht om drie uur liepen de beesten bij Roosteren de snelweg op. De politie heeft uren geprobeerd de dieren van de weg te halen... maar dat lukte niet, waardoor er lange files ontstonden. Vanochtend werd er een dierenarts bijgehaald. Die verdoofde de koeien om ze van de weg te kunnen halen. Maar voordat dat gebeurde was de verdoving uitgewerkt. En liep een van de koeien alweer op de A2. Een jager heeft het dier afgeschoten. De politie. Dit is de uiterste maatregel die we hebben getroffen. Daarvoor is ook ja, goed overleg eh, eerst eh, gepleegd. De boer zelf is erbij geweest. Er is een dierenarts bij geweest. Een jager is erbij. Maar nogmaals, de koe was volledig gestrest. Er was niks meer mee mogelijk. En als je dan weet dat er kilometers vielen daarachter staan, ja, dan moet je op enig moment de pijnlijke beslissing nemen. We moeten nu ingrijpen. De economische groei in Azië staat onder druk door de financiële problemen in Europa en de VS. Het IMF verwacht voor Azië nog wel een groei van ruim 6% dit jaar en bijna 7% volgend jaar. Maar dat is lager dan eerder dit jaar werd verwacht. En als de problemen in Europa en de VS aanhouden, kan de groei nog lager uitvallen. Aziatische landen moeten volgens het IMF minder afhankelijk worden van export naar het westen. Dat geldt in het bijzonder voor China, de tweede economie van de wereld. Als China zijn binnenlandse vraag stimuleert, kan de hele wereld daar volgens het IMF van meeprofiteren. Het weer flinke zonnige periode worden afgewisseld door wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 14 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. ANWB ah, Verkeersinformatie. Bij Amsterdam loopt het nog vast op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Haarlem-Zuid en Batouvedorp, 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. En bij Utrecht staat er viel op de A12 richting Arnhem. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Lunette, 3 kilometer. Een traditioneel kerstpakket? Ja joh, dat is ook Tintelingen.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 Zembla in Maleisië, bij de slachtoffers van de palmolieindustrie. Shampoo met een luchtje. Morgenavond, tien voor half tien, bij de VARA op Nederland 2. VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen, pas op, want ik wil vandaag een beetje een vreemde neiging met u bespreken. Ik had het vorige week namelijk over de dialectatlas van het Nederlands. De dialectatlas, dat is dus een boek waarin te vinden is wie wat spreekt op welke plek. En al pratend over die dialecten werd ik me ervan bewust dat er vaak wordt neergekeken op een al te zwaar dialect. Doet u dat? Dat u ABN hoger aanslaat dan Diep Zuidoost-Gronings bijvoorbeeld of in en in streeks. Ik heb die neiging niet, maar wetenschappelijk medewerker Menno Bentveld herkende hem meteen en ging op zoek naar de oorsprong ervan. En verder ligt de vraag op tafel of het CDA wel consequent is... in haar beoordeling van de multiculturele samenleving. Hoogleraar sociologie Jan Lukassen vindt van niet. Voorlopers van het CDA haalden ooit zelf gastarbeiders hier naartoe... en ze hoefden toen niet in te burgen. En nu laat het CDA gelaten toe dat gedoogpartner PVV... de schuld van de mislukking van de integratie aan links geeft. En gemaskerde helden. Ze bestaan echt, bijvoorbeeld in Amerika. Mensen gehuld in een superpak... Die over de veiligheid waken. Maar ze hebben natuurlijk geen superkrachten, en dat heeft gevolgen. De wereldontvanger ging die na. En ziet u ze graag vliegen? Surf naar de Wie van PvdA Huizen is, en meer dan de balken in de norm. 188.000 euro gaat verdienen, maar het kans uit de partij te worden gezet. Dat blijkt uit een discussiestuk waarover de Sociaaldemocraten deze dagen bijeenkomsten beleggen. Vanavond in Zwolle bijvoorbeeld. Aan de telefoon is Willem Vermeend, hij is hoogleraar economie, maar vooral pvda promoven, eh, prominent. Meneer Vermeend, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw lidmaatschapsnummer? Ik zou het niet weten, ik ben al heel lang lid. Al meer dan 30 jaar. Dus, en u betaalt eruit een contributie? Ik heb, ik, heb geen last, ik heb geen last van deze rare maatregel, want uh, ik werk niet voor de overheid. Ik word niet betaald door de overheid. Ik krijg geen cent van de overheid, niet voor de er niks. Dus ik ben geen belanghebbende, dan weet iedereen dat. En u voelt zich nooit gegeneerd over uw salaris? Uh, nee, want ik, ik verdien alles zelf. Ik ben gewoon ondernemer, dus helemaal niets. Nee, ik, ik zorg ook voor werkgelegenheid voor andere mensen, nee. Goed en plan. Ik heb ook geen cent, en ik heb ook geen cent nodig van de overheid. Ga je in de PvdA uit de partij te zetten? Goed idee? Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik zag dat. Uh, ik heb toch een beetje de indruk dat mevrouw Poem de weg kwijt is. Uh, ook al door haar actie uh, nu op te stappen en uh, Cohen te schofferen. Dus ja, ik vraag me dus af, heeft de partij vanuit niks anders te doen? Als je nou kijkt, het, het, de, de wereldeconomie uh, koest af op een nieuwe crisis. Dat betekent dat je in Nederland toch moet met een visie moet komen, een nieuwe maatregelen moet komen waar mensen naar uitkijken. De partij vanuit zou altijd veel beter moeten besteden aan de mensen te kunnen laten zien in het land, overal op de roervelden, overal overal waar mensen zijn, dat wij daar het goede idee hebben die beter zijn dan, uh, dan het kabinet. Daar kun je mee scoren, maar hier score je niet mee met, met zo'n maatregel. Nou, dit is misschien wel een ideologische veer die ze langzamerhand weer nodig hebben om de weglopende PvdA-kiezers te kietelen. Nee, maar de, de weglopende kiezers je niet kietelen met iets over de publieke sector. De weglopende PvdA-kiezers willen weten wat wij daar vanavond vinden uh, over de economie, over hun baan, over hun inkomen, van pensioen. Daar houden ze mee bezig. Alle onderzoeken wij dat mensen zich bezighouden met. Uh, heb ik zelfs wel een baan? Uh, hoe is het met mijn inkomen? Nou, ik hoor ook uh, ik wel, wel veel PvdA zeggen. Vanaf als, vanaf ik, vanaf. als ik drie of vier, vier ton uh, een ziekenhuisdirecteur zie verdienen. Nou, wat blijft er dan nog voor mij over? Nee, maar goed, laten we heel zijn. Dan moet je, gewoon, je moet niet zeuren als PvdA. Wij dienen een westvoorstel in. Dat heb ik al vaker gezegd. Uh, laat zien dat je een westvoorstel indient, waarbij je de hele publieke sector... daar heb ik geen enkel probleem mee. Gewoon maximeren <lacht> en moet iedereen zich houden. Dit is allemaal weer politiek. Dat zijn Dan gaat in zaaltjes verhalen houden waar het echte werk plaatsvindt, dat je gewoon de publieke sector gewoon laat zien. Dit is het, als je in de publieke sector werken, prima, We bieden je een mooi salaris en dan moet je aanhouden. Kijk, dat zijn daden waar de mensen op prijs stellen, maar zo'n verhaal dat je weer gaat groeien, gaan mensen van de ledenlijst afgooien. Nee, het is vrij simpel. Als je een wet maakt, gewoon in de Tweede Kamer, waarin het gemaximeerd is, dan moet iedereen zich aan houden of je dan PvdA lid bent, VVD. Het maakt allemaal niks uit. Dus grootverdieners moeten lid kunnen zijn van de PvdA. Ik bedoel, ik bedoel, als je niet van de publieke sector... Ik, ik bedoel, ik vind ook meer de balken in de Noord, maar ik ben gewoon een ondernemer. Punt uit, Ik hoef geen cent te hebben van de overheid. Dus ik, ik, ik pluk ook geen niks van de belastingbetalers, dus ik verdien mijn geld. U hebt nog geen telefoontje gehad als in, van mevrouw Nee, als, als, nou, als, als je in de publieke sector werkt, dan moet het bedrijf van dat als je dat wil... Ik heb een prima idee, prima idee. Maar maak dan een wettelijke regeling waarbij gewoon uh, afgesproken wordt... als je in de publieke sector werkt of in de publieke, uh, de publieke sector, dan is dat het maximum. Nou, dan moet iedereen zich aan houden. Dat is tenminste daadkracht. Dat kunnen de mensen waarderen. Maar een verhaaltje over mensen eruit gooien, je het, ach, mensen halen hun schouders op. Die denken: wat is het bij vanavond mee bezig? Je zou kunnen zeggen alles boven de norm wat verdiend wordt. Dat uh, wordt gestoord in de partijkaas. Een beetje SP-achtig. Kun je nee, nog eens je een keer af, een leuk feestje je ge geven? We beginnen. De begin helemaal niks. Mee. Nee, nee, de wet is de wet. Je moet gewoon kijken. Net is waar ik ook bijvoorbeeld heel veel. Vind. Ik vind ook de bankiers hier geen bonus moeten krijgen. Heel simpel. Laat de bedrijven vanuit mijn wet indienen. Als een bank geld krijgt van de overheid, afgelopen met die bonussen. Stoppen, wettelijke regeling. Daar scoort de bedrijven uit mee. Dus moeten ze in de Kamer gewoon een voorstellen indienen. Ja, dat, laten in, dat laten we in ieder geval zien dat het bedrijven uit het voorstaat. Weg met al die extreme inkomens, ook in de, in de, in de sector van de bank en financiële wezen. Maar niet, met dit, is, dit hier lost niks op, dit. Ja, ik ben er stil van. Ja, nee, daarom. Het is een beetje een flauwe Ze moeten eens een keer aan het werk gaan, vind ik. U bent woedend, hè? Nou ja, je moet een beetje, een beetje gewoon... Kijk, u doet alsof. Je, het... <laughs> je vraagt mijn reactie die krijg je. Dank u wel. Ik ken u zo weer. Willem van of leraar economie. Okay, dank je. Oei, oei. En vooral PvdA-prominent. Hartelijk dank. Oei, oei. Muziek, die betekent wetenschap in de gids.fm. Bentveld, goeiemorgen. Goedemorgen, Felix. Vandaag een verhaal over streektaal, met verrassende onthullingen aanschijnt. Inderdaad, de ja. Ja, vorige week hadden jullie natuurlijk in de, in de gids.fm... die dialectenatlas van het Nederlands. Hè? Leuk verhaal over speakerbroeken, speakerboxen en zo. En naar aanleiding van daarvan vroeg ik me eigenlijk af... Waar, hoe komt het dat, um, dat wij Westerlingen... Mensen die denken ja, het, het ABN, ja, die denken het ABN netjes spreken. Uh, mensen die een, een zwaar dialect spreken, waarom komen die wat boertig, wat knulliger? Waarom zie je die soms niet helemaal voor vol aan? Hè? In, een, in, Doe een, jij dat? in een flits? Nou, uh, nee, niet dat ik ze niet voor vol aan zie. Maar Kom, ik ben vind wel eerlijk. Nee, nee, maar ik vind wel als iemand in een zwaar dialect bijvoorbeeld uh, komt solliciteren, dan denk ik wel, ja, jeetje, wat, uh, hoe, hoe, waar gaat dat heen? Hoe moet dat? Ook in je werk, als je mensen moet bellen. Ehm. Uh, ik belde met Roland Van Hout, hoogleraar toegepaste taalwetenschap? Ja, want jij denkt dat ik het voorzin. Maar het is werkelijk, het is werkelijk in de taalwetenschap. Okay, is het, in de taalwetenschap is dat een issue. Voor eerst maar eens, waar komt dat ABN vandaan? Waarom is die taal nou, in het westen van het land, die daar gesproken werd, uh, ABN geworden? ABN is eeuwig geleden ontstaan. Heel belangrijk is de 80-jarige oorlog geweest, die periode. Want toen begon Nederland langzaam maar zeker een land te worden in Europa. En het Westen heeft een heel sterke invloed gehad... omdat het machtcentrum, economisch-cultureel... zich langzaam zeg maar, in het Westen begon af te tekenen. En ja, waar de macht zit, ontwikkelt zich dus de standaardtaal. En dat is het begin van wat we tegenwoordig het ABN noemen. Het heeft dus alles te maken met de macht. Alles te maken. En dat zie je in alle landen, hoor. De, de, waar, de, waar het machtcentrum is. Daar wordt de standaardtaal. De taal die daar gesproken wordt, wordt uh, standaard. Maar hoort daar dan direct een soort superioriteitsgevoel bij? Hè? Alsof je mensen die streektaal spreken niet voor vol aan uh, ziet. Van houdt die benoemd? waarom we de neiging hebben... om neer te kijken op mensen die een sterk dialect spreken. In ieder geval om twee redenen. Het is vaak zo dat mensen het moeilijk vinden... om mensen die anders zijn positief te beoordelen. Ze trekken toch het oordeel naar zichzelf toe. En op de tweede plaats, ja, vaak wordt gedacht... degene die in de rand wonen, gaan niet mee in de moderne ontwikkelingen. passen zich onvoldoende aan. En dan krijg je toch de ontwikkeling van een, van een reeks van negatieve oordelen... over de periferie ten opzichte van de kern. En die associeert ook die andere groepen... met allerlei karakteristieken die bij dat gebied horen. Ja, allerlei uh, stereotypen dus. Hè. Achterhoekers zouden boers zijn, ja. Groningers stug, uh, Limburgers... Uh, vrolijke vlierenfluiters. Uh, het wijkt in ieder geval af van wat Westerlingen uh, ontwikkeld vinden. Hè. Die, die, die mensen die die streektaal spreken... hebben zich niet aangepast aan de standaardtaal... en zijn daarmee dan dus minder... Ontwikkeld. Maar die Westelingen zouden dat toch een beetje kunnen onderdrukken? Uh, die neiging dat, om meer te dat kijken Dat kan ook. Op? En het gebeurt ook niet lang, lang niet. Iedereen heeft die reactie. Dat is natuurlijk ook onzin. Maar het is kennelijk een hardnekkige reactie. Het is heel moeilijk om niet onmiddellijk te oordelen. Maar goed, het is vooral bij de eerste impressie dat het spreken van een accent heel erg belangrijk is. Maar het belang ervan vermindert als je iemand langer kent. Ja, en dat soort sociale gevoelens valt niet te ontkomen. Taal speelt een enorm belangrijke rol bij het eerste oordeel dat men heeft. En dat geldt voor kleding, gedrag, maar vooral ook voor taal. Dus het is een stigma en daar ben je aan gebakken. Ja, en dat is historisch natuurlijk verklaarbaar, maar in de huidige tijd onterecht. En Van Hout, en dat is heel interessant, die noemt een paar interessante en verrassende redenen... waarom mensen die dialect spreken, streektaal, voordelen hebben ten opzichte van Westelingen... die uh, alleen maar de standaardtaal spreken. En dat gaat veel verder dan dat het handig is om je in Twente of in Friesland... met de streektaal verstaanbaar te kunnen maken. Een van de positieve kanten van dialect spreken is het feit dat deze mensen meertalig zijn. En uit recent onderzoek blijkt dat meertaligheid een zeer gunstige factor kan zijn in het actief houden van het brein. En dat betekent, dat is vastgesteld, dat mensen die meertalig zijn, over het algemeen minder snel last hebben van Alzheimer. Dat is al een interessante uitkomst, ook voor de dialectsprekers lijkt mij. Een ander onderzoek laat zien dat meertaligen zich minder snel laten afleiden door bijzaken dan eentaligen. Dus je geeft mensen een taak en je probeert hun concentratie te verstoren door bijkomende informatie. De meertaligen zijn meer in staat hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en de complexe taak te blijven uitvoeren dan eentaligen gemiddeld. Hè? Dat betekent dat je dus meer kunt focussen op de hoofdlijnen en zijlijnen kunt laten liggen. Misschien de grote frequentie van het Limburgse politici in Den Haag zou kunnen verklaren. Kijk, dat is een mogelijkheid. Eigenlijk moet je opkijken tegen dialectsprekers. Uh, nou, het heeft dus voordelen. En die zijn uh, onvermoed en onbekend. Dus ik dacht, nou ja goed, dat is aardig, uh, dat is aardig nieuws. Uh, nou, zijn er wel veranderingen merkbaar, ten opzichte over hoe wij mensen die spreektaal spreken zien, hoe wij ze waarderen. Daar, daar verschuift natuurlijk wat. Uh, waardering voor een streek kan vooral verbeteren als we de mensen die er vandaan komen, of de producten die vandaan vandaan komen, uh, meer gaan waarderen. In Nederland zien we toch verschillende waarderingen... voor verschillende regionale accenten. Wat erop wijst in elk geval dat er factoren of een invloed zijn... die te maken hebben met de waardering van de sprekers van de dialecten. Het Gronings accent wordt minder positief gewaardeerd... dan de zuidelijke accenten, het Brabants en het Limburgs. En dat kan van alles van doen hebben met Brabant. Er zit wat meer economische macht in Brabant. Cabaretiers. In Limburg hebben we de politici... We zien ook allerlei vormen van reclame die daarop insteken, waarbij het accent in een positieve zin gebruikt wordt. En dat betekent in ieder geval dat we de afgelopen jaren een toenemende waardering van het Limburgse accent hebben gezien. Zeker in vergelijking met de noordelijke accent. Heb jij daar ook bijdrage aan geleverd? Uh... Ik heb geen idee, moet ik eerlijk zeggen. Nee, nee. nee. Maar je kan Ik ben ambassadeur. Niet, niet, niet van bewust. Ik kan wat? Je kan ambassadeur. Je bent toch Limburger? In... Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Nou, ja dan ben je, als mensen jou een toffe peer vinden, zonder dat je Limburgs praat... kunnen ze daarna in een split second een Limburgs dialect beter waarderen. Is ja, dat zo, joh? dat is Heerlijk Dat is zo. Heerlijk, dat is zo. Ja. Ach ja, daar draag jij zelf. ook van bij. Gewoon solliciteren bij je. De stories komen uit New York. Ja. Die komen uit New York. Maar dit zijn de stories met Y, hoor ik nu aan het nummer Evangelina. Die komen uit Wales. De, .fm. de linkse elite hebben ons de immigratie opgedrongen... terwijl de Nederlandse bevolking daar niet om heeft gevraagd. Ja. Zeg ik dat goed? Daar komt het op neer. Het gaat eigenlijk om elites. Want het gaat om, uh, het gaat om heel veel uh, machtscentra in, in, in Nederland. Het is natuurlijk heel vreemd. Ik heb heel veel oude opiniepeilingen gevonden tot 30 jaar geleden. Waarin Nederland in overweldigende mate zegt... Van die toestroom is te groot, uh, te veel buitenlanders, liever remigratie. Er is onvoldoende de afgelopen 20, 30 jaar aan, aan geluid geweest. Martje Mosma van de PVV was dat bij Nieuwsuur. En deze partij blijft herhalen dat links in de jaren 70... de poorten wijd heeft opengezet en zo 1 miljoen heeft toegelaten tot ons land. Maar als we naar de politieke geschiedenis kijken... dan blijkt dat niet links, maar juist het CDA met steun van de VVD... aan de wieg stond van de multiculturele samenleving. Dat betoogt hoogleraar Jan Lucassen van het Internationale Instituut van Sociale Geschiedenis. Hij is hier, meneer Lucassen, Goedemorgen. Goedemorgen. In het herfstnummer van de Christendemocratische Verkenningen... het kwartaalblad van het wetenschappelijk bureau van het CDA stond het interview met Gert Leers... waarvoor hij op het matje is geroepen door ja. chef Rutte... en waarvoor hij naar Wilders is gegaan... en daar nederig zijn excuses heeft aangeboden. Maar er staat ook een kritisch stuk in van u en uw broer... waarin u uitlegt dat het CDA een grote rol heeft gespeeld... bij de totstandkoming van de multiculturele samenleving. Draagt u het CDA een warm hart toe eigenlijk? Niet als zodanig. Ik uh, geloof dat ik in mijn hele leven daar nooit op gestemd heb... Uh, en ik ben ook geen lid van geen enkele politieke partij. Maar uh, wij hebben een boek geschreven, mijn broer en ik, Leo Lucassen. Uh, winnaars en verliezers, een nuchtere balans van 500 jaar immigratie. En dat is in het voorjaar uitgekomen. En daarin betogen wij dat uh, ten eerste de, het complotdenken... zoals Bosma dat voor en na... Verkondigt dat dat onzinnig is. Dat in het algemeen de politiek in Nederland heel breed gedragen wordt. Ook de migratiepolitiek. Maar. Dat Ondanks als je dan... die opiniepeilingen die hij noemde. Hij heeft al uh, 30 opiniepeilingen. waarin wordt aangetoond dat de Nederlanders de immigratie beu zijn. Ja, dat. Ik, ik ben geen uh, deskundige in op van nu. Ik ben een historicus. Ja. Maar wat wij hebben nagegaan is... waar komt de migratiepolitiek vandaan? En als je dan toch zo nodig à la Bosma in complotten moet denken... dan hebben wij badinerend gezegd... dan is het eerder een rechts- dan een links complot. En wat wij zeggen, uh, daar komt het eenvoudig op neer... de VVD heeft als partij die staat voor de belangen van werkgevers... Uh, in de jaren uh, 60 en 70 sterk gepleit voor immigratie... Eh, voor de gastarbeiders en met name ook voor het niet toepassen van het rotatiesysteem. Het rotatiesysteem. Ja, het idee was, gastarbeiders blijven hier eventjes, hè, dan wortelen ze niet... en dan gaan ze weer terug, zeg maar één, twee jaar. En zij hebben vanuit werkgeversstandpunt natuurlijk ook volstrekt logisch geredeneerd... van luister eens hier, als de mensen net een beetje de kneepjes eh, eh, door hebben zouden ze weer terug moeten. Dus de VVD met heeft andere... gezegd, ze mogen hier blijven. Ja, ze moeten langer kunnen blijven. Hè? Het is wat tijdelijke in migratie geval, maar veel langer. Maar daarmee bouw je natuurlijk recht op. En het CDA heeft een andere redenering gevolgd. Ook heel logisch en consistent vanuit het CDA. Eh, eh, vanuit, vertrekkend vanuit het idee van het gezin als hoeksteen van de samenleving. Constateerde zij op een gegeven moment dat er een ongelijkheid was... tussen Italianen en Spanjaarden. Italianen, hoorden bij de EEG, hadden dus recht tot gezinshereniging. Spanje aanvankelijk natuurlijk nog niet, hè? tijd van Franco en net daarna. En toen uh, dat redeneerde zij dus dat de ene type katholieken mocht wel meedoen met de hoeksteen van de samenleving, om het maar zo te zeggen. Die mochten vrouwen hier naar Nederland halen en ja, de Spanjaarden mochten toen dat toen niet. Dat ook gezegd. Dat moet ook voor de Spanjaarden. Maar goed, daarmee werd het natuurlijk uh, heel snel een algemeen principe, een algemeen humaan principe. Uh, en daar hebben ook de andere partijen hebben daarmee ingestemd. En toen kreeg je dus uh, de, de maar hele... Maar het CDA heeft dat oorspronkelijk voorgesteld. En ja. uh, dat, dat gaf ook weer uitvoering aan het feit dat Turk en Marokkanen datzelfde konden ja. doen. Ja, Saskia Bonjour heeft dat in haar dissertatie een paar jaar geleden. Ze dat heel mooi heeft ze dat gereconstrueerd. En zoals gezegd, ik vind dat ook heel consistent... En wat krijg je dan in de jaren uh, uh, eind jaren zeventig, we zeggen als de effecten van de oliecrisis echt gaan door de, doorzetten en de grote massa uh, ontslagen komen, krijg je van iets wat in de geschiedenis nog nooit vertoond is, zo betogen wij in ons boek, namelijk massa uh, werkloosheid. En toen was er echt massa werkloosheid en tegelijkertijd massa en migratie. Want wat had de regering be, uh, beslist? Uh, en dat was ook verder breed gesteund dat Mensen uit landen als Turkije en Marokko, eh, eh, als ze weg zouden gaan, en dat was weg natuurlijk gewenst, eh, eh, dat ze nooit meer terug zouden mogen komen. Nou ja, tel uit winst, dat was natuurlijk het moment waarop veel van die mensen die 10, 15 jaar van hun gezinnen gescheiden waren geweest, hebben gezegd: Nou goed, van twee kwaden dan maar de minste, dan maar de familie laten overkomen. En zijn de CDA's dat nu vergeten? Dat zijn ze natuurlijk, ja, dat zijn ze klaarblijkelijk vergeten, ja. Ja. Als u hoort wat Verhagen en Donner zeggen over de multiculturele samenleving en over de mislukking daarvan? Ja, dat getuigt, dat getuigt in ieder geval niet van groot inzicht in hun eigen geschiedenis. Maar je Want kan natuurlijk op je schede terugkeren, of niet? Wat zegt u? Je kan op je schede terugkeren. Ja, dat, dat mag ik hopen, ja. En ik, ik was, uh... Nee, ik bedoel, als Donner en Verhagen zijn, kan je dat stellen? Omdat je denkt, ja, we hebben het uh, vroeger niet goed gedaan. Oh, dat zou kunnen, ja. Maar dan moeten ze toch wel op hele fundamentele schreden terugkeren. Want het interessante is dat het CDA... en dat laten we ook in ons boek met uh, heel wat citaten zien... Uh, uh, aan de wieg staat van het idee van een multiculturele samenleving. Niet als een politiek partijprogramma, maar ze, dat hebben ze geconstateerd. En ze hebben geconstateerd, en we halen dan geloof ik Eelco Brinkman ook aan... die natuurlijk lang uh, minister is geweest, uh, verantwoordelijk minister die dan zegt, luister eens hier... dat is ook iets waarvan wij als christenen ge eh, gebruik hebben gemaakt. En namelijk de katholieke emancipatie, zeg maar via Schaapman... de gereformeerde... Emancipatie via Abraham Kuiper. Wij hebben ook onze eigen cultuur mogen beleven. Emancipatie en in eigen kring werd dat genoemd. Emancipatie in eigen kring. We waren sociaal-economisch achtergesteld. Maar door ons in eigen kring te ontwikkelen... hebben we ons sociaal, eh, eh, maatschappelijk en economisch hebben we ons geëmancipeerd. En als de katholieken en de gereformeerden ja, dat konden doen in Nederland... dan mogen de en, moslims dat en, ook en doen. En die, die parallel is getrokken. Het, uh, uh, daar kun je van alles van zeggen. Maar in ieder geval is dat, uh, zou ik zeggen, de erfenis van het CDA. En uh, dan kan ik niet anders constateren... dan dat Verhagen en Donner het vergeten zijn. Wat voor Verhagen gek is, want het is in de vakhistoricus. Dus ofwel onze opleiding geschiedenis zijn niet goed. Hè? Ja, uh, heeft, Donner, zegt heeft hij u nog gehad? zegt uh, hij? Heeft hij u nog gehad? Hij heeft mij niet gehad, maar nou, we hebben wel allebei een leider gestudeerd. Ja, hij natuurlijk een tijd later dan ik, maar... Uh, uh, dat is, trouwens, we hebben drie historici in het kabinet. We hebben uh, de minister-president, en we hebben Knapen en we hebben verhagen. Ja. Dus ik zou ze willen uitnodigen. Keren. Terug in de collegebanken. Als, als het in ieder geval gaat terugkeren op je schreden... doe je historische werk nog eens een keertje over. En wat zei Links dan in die periodes? Want Links heeft een paar keer meegeregeerd, maar niet veel. Links heeft niet veel meegeregeerd. Uh, in het algemeen was Links veel kritischer dan Rechts... Uh, dat kwam uh, in eerste instantie voort uit uh, uh, zorg van de vakbonden. Uh, dat, ligt, uh, dat ligt nogal voor de hand. En de, de verbinding PvdA-NVV toen was natuurlijk veel sterker. Maar trouwens ook tussen uh, de voorlopers van de CDA en het CNV was veel sterker. Dus in ieder geval, bij de, bij de, de, als je, uh, het is helemaal niet moeilijk... En dat heeft Bosma trouwens ook heel aardig met succes gedaan. om kritische geluiden ten opzichte van de migratie van links op te tekenen. He? Dus, uh, maar het, het ministerie van uh, CRM eerst en WVC. is altijd in. Cultuur, handen recreatie, van, uh, maatschappelijk werk. Ja, en, en dat, daar, daar viel zeg maar, het minderhedenbeleid viel daaronder. Is altijd een cdh handen, handen geweest. Dus uh, het is niet moeilijk. Uh, ach, en je zou, wat, wat ik zeg, het, het hele complotdenken hou ik helemaal niet van. Maar het is helemaal niet moeilijk. En we hebben dat ook laten zien om uh, uh, duidelijke uitspraken van links te laten zien. En als je bij de, bij de, de, de vroege geschiedenis van de SP komt... nou, dan, die lust er helemaal wel uh, pap van, zeg maar. Hè? Heel kritisch op zich van migratie, et cetera. Dus wat dat betreft, het is gewoon echt een karikatuur die Bosma maakt... Zijn uh, de politici van het CDA dus mede verantwoordelijk... voor de mislukking van de multiculturele samenleving? Of nee, vindt u niet dat het mislukt nee, is? Want, want vindt u is dat het mislukt heel... is trouwens? Nee, nee. De multiculturele samenleving is, is, is een feit. En een feit kan niet, kan niet een mislukking zijn. Wat, wat je kunt hebben, als ik even terugga op de jaren tachtig... waarin, zeg maar, massa... Want toen was hij er wel. Nu is hij er niet. Iedereen praat er nu over, maar die is er niet. Maar toen was hij er wel. Massamigratie en massawerkloosheid samengaan. Dat, heeft, dat was vragen om moeilijkheden. En vanuit die moeilijkheden komen natuurlijk allerlei problemen. Dus het zijn allerlei problemen. Dan heb je criminaliteit. Nou, dat is een lastig probleem waar heel veel mensen last van hebben... Maar wat door een kleine groep veroorzaakt wordt... daar ben ik helemaal niet zo optimistisch over... dat we dat zeg maar, eens eventjes makkelijk kunnen aanpakken. Maar er staan een heleboel andere dingen tegenover. Een veel grotere uh, arbeidsparticipatie. Werkloosheid onder de gastarbeiders in de jaren 80 was 50 procent. En is nu nog te hoog, maar het, is nu, uh, nou, het ligt eraan hoe je telt. Zeg maar 10, 15 procent. Veel meer dan Nederlanders. En daar kun je je geweldig uh, druk over maken. Je moet, maar het, de trend is de goede kant op. Minister Donner, die vindt de trend die, is de goede kant op. Die vindt dat het tijd wordt dat nieuwkomers zich aanpassen... aan de Nederlandse cultuur. Wat ja, vindt u daarvan? Tijd wordt, ja, natuurlijk moeten ze zich aanpassen. En hebben ze ook altijd gedaan. Ook dat is een loze kreet, het tijd wordt. Dan wordt, wordt het gedaan alsof ze zich tot nog toe niet hebben aangepast. Alsof er een migrant in de hele wereld is die zich niet aanpast. Kan en dan Lucas, u wordt boos. Nou, nah, ja, ik vind dit flauwkul, ja. Kunt u en zich dan ergeren? Daar kan ik maar aan erger. Ik bedoel, Donner is een burger van dit land en ik ben een burger van dit land. En als burger tegenover burger, erger ik me dan. En waarom wordt dat beeld niet als historicus, maar dat links verantwoordelijk is... voor alle problemen niet bestreden door de PvdA dan? Dat is een, inderdaad een heel merkwaardig iets. Ik heb daar geen verklaring voor, maar dat kan ik ook maar constateren. Dat de PvdA het zich geweldig heeft laten aanleunen. Wat eerst natuurlijk Fortuyn, dat is natuurlijk een politiek genie... Hè, met de, de puinhopen van Paars, heeft bereikt. Hè, en dan vervolgens heeft Wilders dat stokje overgenomen. Wilders is ook in, in zijn soort trouwens ook een politiek genie. En eh, dat, dat dus, alles... Ja. Wat zegt hij? U zei in zijn soort, maar ga door. ja. Ja, zeker. Um, uh, en dat um, zij... Uh, in, in, dus de die, die demonisering, zal ik maar zeggen, van links en van de PvdA... en de PvdA lijkt het allemaal te zijn gaan geloven. Dat is, dat is heel merkwaardig. Het is, een, ja, het is een geschopte hond in de hoek... en dan uh, alles maar heen komen, klappen opvangen... maar niet zeggen, luister, zie je, laten we de feiten op een rijtje zetten... zoals wij in ons boek hebben geprobeerd... Dit is niet waar. En daar moeten ze zich druk over maken binnen de PvdA. Hartelijk Dat dank. Dat lijkt me wel, ja. Jan Lucassen van het Internationale Instituut van Sociale Geschiedenis. Tot 12 uur nog. Als we niet oppassen, wordt het hedwigens door de Belgen onder water gezet. En supermannen, of superman, of supermannen uit de hele wereld... die vieren binnenkort een heel bijzonder feestje in de Verenigde Staten. Na de hoofdpunten van het nieuws met Doron Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Premier Rutte wil niet extra bezuinigen op het Koninklijk Huis. Volgens Rutte lopen de oranjes juist voorop bij de bezuinigingen. Dit jaar en vorig jaar is er al zo'n 4% gekort... terwijl instellingen als de Raad van State en de Tweede Kamer... pas de komende jaren hoeven in te leveren, zei Rutte. Zijn eigen partij, de VVD, had op extra bezuinigingen aangedrongen. Nationaal kinderoncologisch centrum komt in Utrecht. Het moet een internationaal bekende kliniek worden... waar toponderzoek wordt gedaan naar kanker bij kinderen. Eerder was Amsterdam in beeld voor het centrum. Maar nu is gekozen voor Utrecht... omdat daar ook het nieuwe kankercentrum voor volwassenen komt. Bovendien zit het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht. En de KVB heeft 17 mensen die betrokken waren bij de rellen voor het Maasgebouw van Feyenoord... een stadionverbod voor zes jaar opgelegd. De straf geldt voor alle Nederlandse stadions en gaat per direct in. Bij ongeregeldheden vorige maand trokken agenten hun pistool omdat ze zich bedreigd voelden. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Er staat nog file bij Utrecht op de A28 richting Amersfoort. Tussen de Uithof en Den Dolder. Twee kilometer. Gids.fm Met Felix Burders. Supervrouw, Supervrouw Deborah Blackenhorst, zocht in de media allerlei opmerkelijke berichten. En ik zie dat je een foto bij je hebt uh, ja. vanuit de volkschaal. Klopt, daar, daar begin ik vandaag eens mee. Het is een, een, ja, een foto waar eigenlijk direct je oog opvalt, Omdat het een, een soort van bizarre situatie is uh, die je ziet. De foto is gemaakt in, uh, in Sirte, in Libië. En je ziet drie anti-Kaddafi-strijders die in een hevig gevecht zijn verwikkeld. En één uh, strijder zit dan op zijn hurken met een geweer. En voor hem staat dan weer een kameraad, ook met een geweer. Ze vuren op op Gaddafi-aanhangers die zeer er nog met hand en tand verdedigen. Maar tussen hen in, in die chaos staat ook een strijder, maar die is gitaar aan het spelen. Gewoon heel rustig. is echt een gitaar, ja. Ja, ja, ja. En heel rustig en kalm tokkelt hij gewoon wat weg. <laughs> en als je goed kijkt, zie je ook dat hij zijn mond een beetje open heeft. Dus ik vermoed dat hij gewoon ook nog een liedje erbij staat te zingen. Ja, het is echt een heel uh, ja, toch apart en, en bizar beeld. Uh, Zo'n rustpunt midden in, uh, midden in de strijd. Dus uh, die stond in de Volkskrant, of staat in de Volkskrant vandaag. En um, dan wil ik ook nog even de volgende tekst aan je voorleggen. Ja. Yeah. Eicel in de bloei van haar leven, gek op strandwandelingen en filmhuisfilms, rook niet, sociale drinker, zoekt robuuste, sportieve en avontuurlijke zaadcel. Lijkt kan een je... leuke contactadvertentie, denk ik ja. niet. Nou ja, ik zeg het wat, wat kort door de bocht en misschien wat overdreven, maar het is ongeveer wel de essentie van de nieuwe website dansa.nl. En hierop kunnen mensen die sperma of eicellen zoeken of juist willen doneren, elkaar ontmoeten en uh, gewoon kennis maken, een soort datingsite toch wel. De Vereniging voor Mensen met Vruchtbaarheidsproblemen vrij ja, heeft daar grote twijfels over, schrijft Metro, want er is geen enkele controle en de ontvanger weet dus niet of er bijvoorbeeld sprake is van erfelijke ziektes. Nou ja, die website Dansa zegt dan weer, ja, dat begrijpen we, we begrijpen de zorg, maar wij zeggen ook dat mensen die elkaar gevonden hebben gewoon een officieel ziekenhuistraject in moeten gaan. Dus uh, vooral doen dan. En uh, tot slot over naar het Drentse Assen, waar een opstandig hertenbok de vrouwtjes juist uh, links laat liggen. Sinds vrijdag zit het mannetje in de plaatselijke hertenkamp, om daar maar liefst 22 vrouwtjes te dekken, maar hij heeft er niet heel veel zin in. Dat schrijft de Telegraaf. Want de afgelopen drie dagen is de bok al zes keer ontsnapt. En de beheerder van de hertenkamp heeft er slapeloze nachten van. Is bang dat de bok ook gewoon in de vroege uurtjes een vluchtpoging onderneemt. Oh, ja. En Waarom het hert steeds de benen neemt is, is niet duidelijk. Hij krijgt lekker eten en er zijn genoeg leuke vrouwtjes. Je zou moeten denken dat dat genoeg is, maar niet voor deze man. En omdat hij blijft weigeren, is nu besloten hem in te ruilen. Binnenkort wordt hij opgehaald door de de handelaar en de Hertenkamp hoopt dan een bok terug te krijgen die niet ontsnapt en gewoon de vrouwtjes gaat bevruchten. Gewoon zijn werk doen, zoals Zo jij gedaan het. hebt. De Borah Blekkenhorst, hartelijk dank. Vara. De gids.fm, de wereldontvanger. Ben Frank de auto ook goedemorgen. Goedemorgen, heb jij toevallig de film Kick Ass gezien? Draaide een tijdje geleden in de bioscoop. Nee, heb ik niet gezien. Nee, nou, uh, heel kort. Kick-ass gaat over een, scho een scholier uit New York. Uh, die is vastbesloten om superheld te worden. Hij knutselt zelf zo'n uh, superhelden kostuum. En dan gaat hij uh, de straat op om, uh, om de misdaad te bestrijden onder de naam... Kick-ass. Nou, hij krijgt meteen een ongenadig pak slaag van een paar echte zware jongens. Want superkrachten heeft kick-ass natuurlijk niet. Het nou, verhaal komt uit de duim van een stripboekentekenaar. Maar helemaal fictief is het allemaal niet. Want er zijn vooral in Amerika talloze echte superhelden actief. Dus mensen die zo'n pak aantrekken en dan denken dat ze zoals Batman en Spider-Man. scheurken in de kladden kunnen grijpen. Zulke mensen inderdaad. Uh, om hoeveel echte superhelden het gaat, dat is niet precies bekend. Maar het zijn er in elk geval. Tientallen in verschillende steden. Een van de bekendste, dat is Phoenix Jones, de guardian of Seattle. De beschermer van Seattle. Hij patrouilleert bijna elke nacht nacht op straat. Samen met een uh, club superhelden die de Rain City Superhero Movement heet. En Phoenix Jones die gaat gekleed in een, in een zwart met, uh, met gouden pak. Uh, hij heeft een uh, masker op om zijn identiteit te beschermen. Een indrukwekkende rubberen borstkas met een kogelwerend vest. Ja, je kunt hem een beetje vergelijken met de, de uitdossing van Batman. Ik zie hem op de gids.fm nu voorbij lopen. Waarom trekt hij zo'n pak aan? Nou, enerzijds dus om zijn identiteit te, uh, te verbergen en anderzijds wil hij Erkenbaar zijn als een van de goede rikken. Dus als die betrokken raakt op straat bij een vechtpartij, dan weten de politieagenten ook wie ze voor zich hebben. Uh, en het kostuum is een symbool, zegt Phoenix, the thing is, it's a symbol. It tells people, and drug dealers, and criminals, en anyone else that when you see this outfit and these group of people, we stand for a message. And the message is that we're against violence and we're against the crimes that you're trying to do. Ja, dat was Phoenix Jones. Hij zegt dat uh, deze kostuums dragen een boodschap uit. Hiermee zeggen wij tegen de drugsdealers en de criminelen... wij pikken jullie geweld en jullie misdaden niet. En wat doet die Phoenix Jones als hij patrouilleert? Gebeurt er dan iets wat niet door de beugel kan? Nou ja, hij, hij gaat vooral met zijn, uh, met zijn clubje Superhelden Vrienden... Uh, s'nachts de straat op. Hè, om, uh, hij houdt zich vooral bezig met uitgaansgeweld. En, uh, en, en, en, en dronken uitgaanspubliek. Ze proberen café te voorkomen. En als het dan misdreigt te gaan, dan, uh, dan stappen ze daar ook tussen. En ze spreken mensen aan op hun gedrag. Uh, ABC News, verslaggever van ABC News was... Uh, uh, was bij zo'n situatie Er was een man die volgens Phoenix Jones dronken in zijn auto wilde stappen en daar ziet hij pas vanaf als Phoenix met een stroomstootwapen dreigt. Stay back, stay away. Ik wil want to have to taser. On this night, Phoenix zaps off a warning shot with his taser during a very tense run-in with a man he says is about to drive drunk. Hey hey hey hey, hey. you back up. His cohorts call police. Ja, de politie wordt gebeld dus door de, de andere gemaskerde helden. Terwijl uh, Phoenix bezighoudt met die, met die dronkhaard. En de politie die komt even later ook opdagen. Maar hij heeft dus bijvoorbeeld een stroomstootwapen bij zich. Wat vindt de politie ervan? Uh, nou, die is daar toch niet zo heel gelukkig mee. Uh, de politiewoordvoerder van, van Seattle die, die prijst het wel... dat burgers zich verantwoordelijk voelen uh, voor de veiligheid op straat. Maar hij waarschuwde Phoenix begin dit jaar al... dat zijn acties heel verkeerd kunnen uitpakken. Nee insert themselves into a potentially volatile situation and then they end up being victimized as well. Ja, die superhelden die springen in heel explosieve situaties. Ja, die erop uit kunnen draaien dat zij zelf het slachtoffer van geweld worden. En ja, daarmee maken ze ook het werk van de politie eigenlijk alleen maar lastiger. Ja, bovendien hebben burgers natuurlijk niet dezelfde bevoegdheden... en wettelijke bescherming die agenten wel hebben. En wat ik al eerder zei van ons, dat die superheld heeft natuurlijk geen superkrachten. Dus raak je wel eens gewond als die uh, bezig is? Hij is al meerdere keren gewond geraakt. Hij werd een keertje uh, neergestoken uh, met een pistool bedreigd. Hij werd geslagen met een hombaknuppel. Daarbij werd zijn, uh, werd zijn neus gebroken. Maar dat heeft deze Phoenix Jones daar wel voor over, zegt hij. En weet je wat er gebeurde tijdens al incidents? De keren dat ik ingreep raakten de burgers niet gewond, zegt Jones. Dus als ik soms een afstraffing krijg om de burgers te beschermen, dan moet dat maar. Alleen is het de vraag of deze Phoenix Jones zelf niet af en toe te ver gaat. Want hij moet vandaag voor de rechter verschijnen. Hij was uh, namelijk zaterdag betrokken bij een incident waarbij hij vier mensen uh, heeft bespoten met pepperspray. En volgens Phoenix wilde hij een vechtpartij stoppen. Uh, maar er hebben vier mensen aangifte gedaan die zeggen dat er helemaal geen sprake was van een vechtpartij. Uh, dus wellicht moet Phoenix van de rechter wel zijn superheldenpak aan de wil gehangen. Nou, zijn masker heeft hij al in moeten leveren, heeft de politie in beslag genomen als bewijsmateriaal. Dan blijven er nog veel van die nep superhelden over, hè? want je zei dat in Amerika tientallen van dat soort mensen rondlopen. Ja, dat zijn niet allemaal van die uh, bijna ja, uh, vigilante-achtige types als, als Phoenix Jones... die zich met traangas en stroomstootwapens uh, tussen, tussen alle vechtpartijen mengen. Uh, ze houden zich eigenlijk vooral bezig met liefdadigheidswerk, zoals deze DC Guardian. Die is actief in Washington DC, de hoofdstad van de Verenigde Staten, en daar ontfermt hij zich over de daklozen. When I walk down the street, the whole street is looking at me. Costume brings a spotlight to a situation. When I help homeless, doing it without a costume is absolutely wonderful, but other people never seem to notice that anymore. Ja, DC Guardian. Als je het hebt gezien, dan denk je, ze pakt misschien wel. Hij heeft een soort Captain America-uitdossing. <laughs> nou, hij zegt, je kunt uh, daklozen helpen. Maar ja, dat wordt eigenlijk door niemand gezien. En met dit kostuum aan is het net alsof er een schijnwerper op mijn gericht staat. Want het valt de mensen op. Ze zien je bezig en ze zien dat er een probleem is met daklozen. Nou, deze DC Guardian en andere superhelden van over de hele wereld... die hebben zich verenigd in, in een club Superheroes Anonymous. En eind oktober viert die club het vijfjarig bestaan. En dat doen ze met een speciale... Speciaal liefdadigheidsevenement in New York. Maar het is de vraag of Phoenix Jones, de Guardian of Seattle, daarbij kan zijn. Want misschien zit deze superheld dan wel achter de tralies. Willem Frank de Rood, heel hartelijk dank. Madness, kent u die nog? Ska-beentje uit uh, Engeland. Ze bestaan nog altijd. Dit nummer heet Shame and Scandal. Hebben we hebben een hele oude koe uit de sloot gehaald. Het is nog altijd beter dan om rond te laten lopen op de snelweg, natuurlijk. Madness met een oud nummer van Sean Elliott. Pieter Tosh heeft het ook gezongen. Nog veel meer mensen. En dit was het aloude: The Shame and Scandal in the Family. De Francisco Van is internationalist, chef van de debatsite Joop.nl. Goedemorgen, Francisco. Goedemorgen, Felix. Heb jij nog Wikileaks? Vandaag niet, Felix. Het spijt me helaas. Nou, over welke we kwestie we gaan, deb iets anders. gaan we debatteren uh, vandaag? En daar gaan we het over hebben. Met een kwestie die al heel lang aan de orde is, die Nederland bezighoudt... namelijk hier rond de Hetwiegenpolder. In een verdrag tussen Nederland en België werd vastgelegd... dat die polder onder water zou worden gezet als compensatie voor de natuur... die daarbij verloren gaat, zodat de vaargeul in de Westerschelde kan worden verdiept. Ja. En dat is natuurlijk van belang voor de Antwerpse haven. Het kabinet Rutte is teruggekomen op dat verdrag. Eh, mede onder in de onderdruk van het CDA. En wat Nederland betreft blijft de polder droog. Maar in België zeggen ze ja het verdrag is getekend. Er is nu helemaal verdrag dus we gaan vast met de voorbereiding beginnen en zijn ze druk bezig om de dijken te gaan afgraven. Verslaggever Jan Pils die was gisteren net over de grens in Vlaanderen. Je moet een stukje door de natte klei en uh... ...door wat wijde velden heen om bij de plek te komen. Het is maar 70 meter ongeveer van de Nederlandse grens vandaan... ...waar een grote graafarm bezig is om in mijn ogen een hele mooie dijk weg ja, te graven eigenlijk. Verderop staat de buurman die verantwoordelijk is voor die graafwerkzaamheden hier, Wim Douwe. Dus even vragen waar hij helemaal mee bezig is hier. Eh, wat wij aan het doen zijn, dat is... Uh, we bouwen een nieuwe primaire waterkering uh, landinwaarts. Ja, maar u bent nu een dijk aan het afgraven. Eh, dat is uh, een, een oude historische waterkering die geen enkele waterkerende functie meer heeft. En uh, um, voor ons is dat uh, een geschikt moment om... Um, uh, materiaal dat hier ter plekke aanwezig is om dat maximaal te hergebruiken in de, in de nieuwe waterkering U nou, gaat van deze oude dijk die u afgraaft een nieuwe dijk bouwen een eindje verderop dat een echte waterkerende dijk moet worden maar het is u toch bekend dat wij aan de Nederlandse kant nog helemaal niets gedaan hebben dus als het hier water komt te staan dan worden we dus nat uh, Het project wordt natuurlijk gefaseerd uitgevoerd de allerlaatste fase van het moment dat de nieuwe primaire waterkering volledig gerealiseerd is, dan pas kan de scheldendijk doorgestoken worden en kan hier water komen te staan. Het is u ondertussen ook duidelijk geworden dat we in Nederland eigenlijk liever niet meer willen dat hier polder ontpolderd wordt? De, de, de scheldenvertragen zijn, zijn wat ze zijn en, en uh, wij zijn de scheldenvertragingen sinds 2008 hier op het terrein aan het realiseren? We zijn er op bezig, maar we hebben nog niks gedaan. Wij hebben uh, samen met uh, de Nederlandse bevoegde autoriteiten de nodige studies uh, opgemaakt uh, destijds. Op basis daarvan uh, is, een, is een milieu. Er is effectrapport opgemaakt, is ook een Vlaamse kan de uitvoeringsplan opgemaakt. Er zijn bouwvergunningen aangevraagd. Dus u zegt, wij houden ons aan de afspraken zoals die Europees en ook bilateraal gemaakt zijn. Verbaast u dan dat er alleen nog maar studies zijn en dat er feitelijk nog niks gebeurt, dus terwijl u al, al twee jaar druk bezig bent met het graven en het bouwen van de nieuwe dijk? Um, ik verwacht dat uh, wanneer um, dat we de grens bereiken, dat de werken kunnen gecontinueerd worden in één beweging. En als u bij de Nederlandse grens bent met uw dijk... dan denkt u van buurman zoek het maar verder uit hoe je het gaat met die dijk. En daar zijn in het verleden veel studies rond uitgevoerd. En dat heeft aanleiding gegeven tot het Belgisch-Nederlandse scheldenbewerkt. Precies, ja, dat is het verdrag wat er ligt. Hè. Maar ja, blijkbaar wordt er nu anders tegenaan gekeken. Uh, ja, we, wij hebben een opdracht om, om dat verdrag ten uit uitvoer te brengen. En, en dat, daar zijn we al een tijdje mee bezig. Maar dan blijft het dat het duidelijk, eerst duidelijk moet worden waar precies dan die nieuwe dijk moet gaan lopen. Over de Nederlands-Belgische grens of misschien net een stukje verder zodat de hele Hetwige onder water komt te staan. Als het een droge polder moet blijven, ja, dan moet er een nieuwe waterkering langs de Belgisch-Nederlandse grens gebouwd worden. En dat is ongeveer twee kilometer lang. Dus ongeveer twee keer zo lang dan als de dat, dat oorspronkelijke is, plannen? Dat is inderdaad twee keer zo lang als een, een, een verbinding maken vanuit de Prosperpolder met de Hetwiegepolder. Dat betekent dus dat, ja, willen we dat doen, te hoog houden die polder, dat de dijk ook minimaal twee keer zo duur wordt? Ik heb gelezen in het rapport van Deltaris dat een waterkering langs de Belgische Nederlandse grens dat dat geraamd wordt op 15 miljoen euro. Dat heb ik daarin gelezen. En dan blijft het Nederlands gedeelte van de Hedwig droog? Conform het alternatief voorstel. Maar dat staat niet op die manier in de Schelde-verdragen. Dus, hmm. ja. dus u gaat er eigenlijk sowieso niet vanuit dat het Nederlands gedeelte droog blijft? Dat, dat, dat staat namelijk nou niet in het verdrag. Dat staat niet. Wat wij doen uh, hier in Vlaanderen sinds 2008 is invulling geven aan de scheldenverdraging. Als we hier kijken dan gaat het echt met grote scheppen tegelijk uit die dijk. Het doet een beetje pijn aan onze Nederlandse hart natuurlijk. Maar hoe lang duurt het voordat deze Hetwiegedijk helemaal weg is? Op een uh, periode van ongeveer twee maanden zal die dijk grotendeels weg zijn. Een bepaalde uh, restanten zullen blijven bestaan. Uh, maar het grootste gedeelte zal inderdaad uh, gerecupereerd zijn in de nieuwe primaire waterkering. De Belgen die houden zich dus aan het verdrag en graven de dijken weg. En als wij in Nederland de polder droog willen houden... dan zal er een nieuwe dijk moeten komen en die kost een heleboel geld. We pijlen de stemming met twee betrokkenen. CDA-Kamerlid Adje Koppejan, die is een groot voorstander van het behoud van de polder... en Kees de Pater van de Vogelbescherming, die wil hem weer onder water zetten. CDA-Kamerlid Adje kopian goedemorgen. Goedemorgen. De Belgen die steken volgens afspraak de dijken door... en wij willen de polder kost wat kost droog houden. Wat is dat eigenlijk voor een toestand? Nou, dat is uh, democratie, dat een meerderheid van de Tweede Kamer wil luisteren wat er uh, onder de Zierse bevolking leeft. En die wil absoluut geen uh, ontpoltering, uh, dus wordt dat ook niet gedaan. En uh, zijn, is er een alternatief plan uh, ontwikkeld door het kabinet, wat ook uh, op grote steun in de Tweede Kamer kan rekenen. En daarom moet er dus een nieuwe waterkering worden aangelegd om die het wiegepolder droog te houden. En die kost 15 miljoen euro, hoorde K ik net. Ja, klopt. En ja. Dat is ook, uh, daar is ook in voorzien, dat is ook begroot. En gaat het niet veel meer kosten als de Belgen gewoon doorgaan met graven? Nee hoor, want de Belgen zijn natuurlijk helemaal vrij... om te doen op hun eigen gebied wat ze willen. En die willen graag hun oorspronkelijke natuurontwikkelingsplannen daar uitvoeren. En dat is uh, helemaal hun goed recht. Maar u weet iets van de loop van het water, toch? Dat gaat altijd naar het diepste punt. Ja, daarom wordt er ook een goede dijk aangelegd. En dat zit in, ook in de plannen van dit kabinet. En slaan we niet langzamerhand een enorme internationale flater? Ik zou niet weten waarom. Omdat je een verdrag hebt afgesloten. Dus ja. Nederland en België met elkaar. Sterker nog, daar was ik ook als uh, Tweede Kamerlid direct bij betrokken. En bij dat verdrag zijn we ook een interpretatieve verklaring overeengekomen. Een wat? Dat is een interpretatieve verklaring. Dat is een soort side letter. En, uh, wat is dat dus, dat, dus, dat, side is een as, dat is een afspraak naast het verdrag. En in die afspraak is uh, overeengekomen. Ik lees nu even letterlijk voor dat Vlaanderen bereid is. vanuit goed nabuurschap elementen aan te reiken die het Nederland toelaten tegemoet te komen aan de bekommenissen van de Tweede Kamer... en die Nederland in staat stellen de middelen en ruimte in het verdrag te benutten... om op de meest geschikte wijze tot invulling van de verdragsverplichtingen over te gaan. Dus kortom, we hebben hier in 2007 in de Tweede Kamer uitvoerig over gesproken. Daar is een, een, een, een nevenverdragje, een afspraken met Vlaanderen over, gemaakt... En uh, ja, natuurlijk, het verdrag zal moeten worden aangepast. En dat gaan we ook met elkaar doen. Vlaanderen. ga naar Kees de Pater van de Vogelbescherming. Uh, hij is aan de telefoon. Ja. Meneer de Pater, u vecht voor het onderwater zetten van die pollen. En u moedigt België dus fanatiek aan in deze strijd. Doorsteken maar die oude dijken. Nou kijk, uh, wij vinden dat Nederland zich gewoon aan het verdrag moet houden. Want uh, de heer Kopperjan kan heel veel mooie dingen zeggen. Maar het is klip en klaar in het verdrag vastgelegd... dat er aan de Nederlandse kant 600 hectare ontpolderd moet worden... voor natuurherstel van ons één na belangrijkste natuurgebied. Want dat is de Westerschelde, na de Waddenzee. Dat is niet niks. Dat is in het verdrag vastgelegd. De Belgen houden zich daar keurig aan. Gaan voort met hun werk. En wij zijn er eigenlijk ook van overtuigd... dat uiteindelijk die Hedwigepolder ook onder water komt te staan. Zo is het niet alleen vastgelegd in het verdrag. Nou, maar maar, meneer Koppian heeft, heeft gesproken over een, uh, ja, een ontsnappingsclausule, hè? Ja, die ontsnappingsclausule, dat weet ik, maar het is nog maar de vraag of die ook kan werken. Want ik ben ervan overtuigd dat straks, eh, want dit geheel komt waarschijnlijk ook nog voor de Nederlandse rechter... dat de Nederlandse rechter zal zeggen van ja, Nederland moet zich gewoon houden aan verplichtingen die er ook Europees zijn... En kan niet uitsluitend voorwege electoraal gewin in Zeeland uh, dit soort afspraken aan de kant schuiven. Want dat is nu feitelijk aan de gang. Uh, wat de Belgen doen is heel erg goed. Uh, mocht uh, Nederland toch die polder droog mogen houden, wat ik niet verwacht... Dan kost dat ons een boel extra duiten. En het is natuurlijk ook een beetje raar dat wij wel tegen andere landen. En bijvoorbeeld in Grieken of zo zeggen, hier moet je aan een verdrag houden. En Nederland zich niet hoeven te hoeven houden aan verdragen. Meneer Koppel, afspraak is afspraak, met andere woorden, zeg maar dit depaat. Ja, maar tijdens die afspraak is ook met elkaar. Overeengekomen dat er mogelijkheden zijn om op een andere manier eh, invulling te geven aan de natuurontwikkeling rond de wedstrijd. U hoort het voor de tweede ja, keer. Ja, ik, ik hoor het voor de tweede keer. Ja, die afspraken die kunnen daar wel staan. Maar kijk, eh, die alternatieven moeten wel voldoen aan eisen die dat. ...daadwerkelijk natuurherstel van de Westerschelde leiden En dat is bij deze alternatieven absoluut niet het geval. Er zijn eigenlijk allerlei wetenschappers die alweer opnieuw gezegd hebben... ...en ook betrokken waren bij alle voorstudies van de alternatieven... ...zoals die nu door Henk Bleker worden aangereikt. Dat zijn geen deugdelijke alternatieven. Dus die, die, die kunnen eigenlijk ook niet uitgevoerd worden... Uh, ...voor natuurherstel van de Schelde. hebben in de rechter de uitspraak zal gaan doen slecht. in een zaak? Pardon? Enig idee wanneer de rechter uitspraak gaat doen en de zaak die hierover is spannen? Nou, die zaak loopt nu en die zal uh, volgend jaar behandeld gaan worden. Ja, maar en... ik ben het ook niet eens met het feit dat het geen deugdelijke plannen zouden zijn. De plannen zijn mede opgesteld door, door uh, Deltares, een van onze meest gerenommeerde wetenschappelijke instituten die Nederland kent. Dus het is echt wel goed onderbouwd. We ja, weten we waar, we, de, weten de, waar we mee bezig Deltares zijn. Deltares zelf en ook Deltares zelf die vraagtekens bij de eigen plannen stelt. Dat weet u net zo goed als ik. En het zijn uh, de wetenschappers die voorheen ook bij de hele ontwikkelingsschets rond de Westerschelde betrokken zijn. ...zijn geweest die allemaal gezegd hebben van dit zijn geen deugdelijke plannen. Uh, ook een deel van die alternatieve plannen lijkt op hetgeen onder het vorige kabinet is bedacht. En dat is uiteindelijk ook afgeschoten. Kijk, Korpian, daar, daar, wat gaat u doen op het moment dat de rechter zegt het mag niet, verdrag is verdrag dus? Kijk, uh, de rechter heeft het laatste woord en de Tweede, tweede Kamer heeft het laatste woord. Maar ik, ik zie eigenlijk de uitspraak van de rechter met vertrouwen tegemoet. Want deze plannen zijn ah, ook... Op het moment uh, dat u zegt het mag niet, wat nee, gaat maar, u dan de, doen? Deze plannen zijn natuurlijk getoetst aan het Europese recht. Dat is niet juist. Europa... Maar wat gaat u doen, Europa's. meneer Kopian op het moment dat de rechter zegt... dat mag Kijk, niet? Wij moeten gewoon altijd luisteren wat de rechter zegt. In die zin zijn wij een, een rechtsstaat, dus de rechter heeft wel degelijk iets te zeggen. Maar ik ben niet bang voor de rechter. Uh, als de rechter bepaalde uitspraken doet waar, die ertoe leiden... dat wij de plannen nog iets moeten aanpassen, dan doen we dat natuurlijk. Maar daarvoor is het niet nodig om een polder onder water okay, zet, te zetten. U blijft zetten. het oneens, heer. En dat uh, nee, zal okay, ook dus tot in de you lengte you de de de de de dagen duren. Meneer De Pater, ik snoe u de mond en meneer Kopian van het CDA van hetzelfde. Hartelijk dank. Graag gedaan. Maar wat is er nog op televisie vandaag? Hoe kan vetspet spek? Hoe kan dat mager worden? Dat is typisch een vraag voor de keuringsdienst van Waren natuurlijk. Eigenlijk altijd leuk, die zoektocht naar het antwoord. Om vijf voor half negen op Nederland 3. Om negen uur op Nederland 3 profiel over cabaretier Hans Theeuwen. U weet wel van pijnboompit, pijnboompit. Ken jij het vervolg nog, Jurgen van den Berg? Pijnboompit, pijnboompit. Pijn, Hij is er jaren uit geweest, uh, Hans Theeuwen. Maar sinds deze winter weer terug met zijn show Industry of Love. En bent u een fan van of nieuwsgierig naar Coldplay... Vanavond bij Canvas een special over deze band... bestaande uit een exclusief interview met frontman Chris Martin... over het nieuwe album Milo Leto. En aansluitend hun concert op Rockwerter dit jaar. Ik spreek het goed uit of niet? Ja, ik denk het wel. Ongelooflijk rare naam. En om vijf over half twaalf is dat te zien op Canvas. Jurgen van den Berg. We gaan het hebben over. We hebben een historisch fragment over, dat kan je vast nog wel herinneren. Eind jaren 80, de soundmix show dat heel Nederland plat lag vanwege dat bellen. Telefoon. Dat deed ons een beetje denken aan de toestanden rond die BlackBerry de laatste dagen en de laatste weken. Dus daar gaan we over praten met Tom Verlind. En de straks in stand.nl. Er wordt genoeg bezuinigd op het Koningshuis. Nu een debat gaande in de Tweede Kamer. En met ons meepraat Thomas Lepeltak, de voormalige Stan Uygens, Royalty Watcher. Zometeen dus in lunch. Surf naar degids.fm. Morgen is het vrijdag, dan ben ik er weer. Eén jaar geleden begonnen. Ik vind het een enorme eer dat ik dit mag gaan doen. Tijd voor een tussenbalans. En het mogen duidelijk zijn dat ik waard gewoon blij ben. Deze week, elke dag bij de NOS op Radio 1. Ja, ik doe het normaal, man. Ga naar nos.nl, klik op de button 1 jaar Rutte. Ik zou zeggen, het doet u zelf eens normaal. En luister naar Radio 1. Het nieuws van alle kanten.